Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De maatregelen op de universiteitscampus in Utrecht zijn voor een deel opgeheven. De politie kwam vanmiddag met specialistische eenheden naar de Uithof vanwege een verdachte situatie. Een gebied rond de botanische tuinen werd afgezet en een pand van de universiteit werd ontruimd. Ook reed er geen openbaar vervoer in de omgeving. Inmiddels is een aantal afzettingen weggehaald en is een speciale eenheid van de politie en defensie vertrokken. Wat er aan de hand was op de campus in Utrecht is nog onduidelijk. Bij een botsing tussen een lijnbus en een vrachtwagen op de N62 in Zeeland zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij Nieuwdorp in de gemeente Borselen. Hulpdiensten zijn uitgerukt om mensen uit de bus te halen. 13 passagiers raakten gewond. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere passagiers worden met een vervangende bus naar een opvanglocatie vervoerd. En daar worden ze verzorgd door het Rode Kruis. Vanwege het ongeluk is de provinciale weg afgesloten richting de Westerschelde tunnel. China verhoogt de importheffingen op Europees varkensvlees. De heffing is tijdelijk en kan oplopen tot 63 procent. China vindt dat de EU varkensvlees voor te lage prijzen verkoopt op de Chinese markt. De EU had eerder importheffingen ingevoerd op Chinese elektrische auto's. Een vrouw van 64 uit Limburg is gistermiddag van een klif gevallen in het noordwesten van Griekenland en overleden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar man kon haar niet meer vinden na het maken van een foto. Het lichaam van de vrouw werd later gevonden op 300 meter diepte. De Portugese wielrenner João Almeida heeft de dertiende etappe gewonnen van de Vuelta. De deen Jonas Vingegaard kwam als tweede over de streep en de Australier Jay Hendley werd derde. Vingegaard blijft wel de rode leidersstrui dragen. Dan het weer vanuit het westen opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen veel zon en wat wolken. Het wordt dan rond de 22 graden en zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor het Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging.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 LAY Es seguro que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser piel Lego, cambiamos de cena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de cena, de rede hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te coyo pago mi condena yeah. اف be one again. We'll be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 Antwoord. Dit is ZFM.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 Wijn. Ik wil contact. Ik kom op bij. We drinken op het einde van de.